Cindy Dijkers met het NOS-journaal. Commando's van de Iraanse revolutionaire garde zouden vanochtend een schip hebben ingenomen in de straat van Hormuz. Een stuk water tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. Via een helikopter werden de commando's op het schip gezet. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Meerdere landen vrezen voor een Iraanse aanval in Israël. Of de spanningen ook met deze actie te maken hebben is onbekend. Het dodental na een steekpartij in een winkelcentrum in Australië... is inmiddels opgelopen naar zes. Zeker zeven anderen raakten gewond. Een man liep het drukke winkelcentrum in Sydney binnen met een mes... en begon vervolgens om zich heen te steken. Hij werd neergeschoten door de politie en overleed later. Het is nog niet duidelijk waarom hij om zich heen stak. De politie in Australië houdt alle opties open. 10% van de raadsleden is sinds de laatste verkiezingen alweer gestopt, meldt Nieuwsuur. De raadsleden geven aan het werk te zwaar te vinden. Door decentralisatie komen steeds meer taken bij gemeenten te liggen. Raadsleden, raadsleden moeten daardoor dikke dossiers lezen... en hebben vaak ook nog een andere baan. In Leeuwarden is opnieuw een ontsnapte wasbeer gevangen. Een paar weken geleden ontsnapten er elf... uit hun nieuwe verblijf in dierentuin Aquazoo. Medewerkers wisten al snel weer een aantal wasbeeren te vangen. Inmiddels zijn zes dieren weer terug... De wasbeer die gisteren werd gevangen zat in een vangkooi in een natuurgebied tegenover de dierentuin in Leeuwarden. In die kooien zit bijvoorbeeld vlees en vis om de wasberen te lokken. Er staan zo'n twintig van dit soort kooien in en om het terrein van Akazoo. Het weer overal droog, flink wat zon ook. Het is in het zuiden 20 tot 24 graden, in het noorden iets kouder met maximaal 15 graden. Vanavond is er meer kans op bewolking. Valt er lokaal ook wat regen. Morgen dan een mix van zon en wolken. Minder warm met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik kiekte hem haast alle weken, weet je nog wel oudje? Toen was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een, die met pak bij, en die leek precies op een juchtkik van mij, weet je nog wel?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 de grootste hit was de Boerinnekendans. Die is uit 1957. En die gaat u nu horen. De Limburgse zusjes met de Boerinnekendans. Zie ja. de Is Zie de en het Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan, als we dood zijn is het te lang. Hey! Zie je voor in de vrienden, kussen, rotjes Het is goud en groteriek, tot aan en piep. Zie je voor in de vrienden, kussen, rotjes, draaien, naar achter en naar boven, zo gaat het steeds dat om. Die de vlakken uit de kermis is in het land, het is nu feest Jongens, een meisje om naar het wal te gaan. En drinkt het leuke meisje dan zingen ze spontaan. Zie de vrienden zijn kussen erop, je zwaaien, het is kant en broderie, tot bovenaan hun kriek Zie de vrienden kussen erop, je draaien, naar achter en naar boven Zo gaat het steeds maar door, laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan.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 De Silvera's, een opname uit 1956 met Kessera, Serra. En daarvoor hoorde je ook een nummer van de Silvera's met de, de Postkoets. hem Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats van Zandvoort. We gaan terug in de tijd naar een formatie die uh, opgericht is in 1945. Een Nederlandse zangduo bestaande uit uh, Theo Rekers en Hugo Kok. Ik heb het over de spelbrekers. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek.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 Een wormpje aan zijn hak. Toen ging zijn dopper onder, hij sloeg en het was raak. Hij trok met al zijn krachten, wat haalde hij eruit? Een zeemeermin kwam boven, verwonderd riep hij luid. Oh, wat ben je mooi! Oh, wat ben je mooi! Dat heb ik in jaren niet gezien. Ze wil haar leen bewaren, het was pijnlijk en ook duur. Ze ging stokhout naar binnen, met rimpels in haar huid. Ze kwam nog bakjes buiten en ook wilde luid. Wat ben je mooi? Wat ben je mooi? Wat ben je veranderd? Ik ken je haar niet terug. Zak vol zelfvertrouwen, hou je maar vast aan mij. Er was een kikkerslootje, daar viel die jongen in. Hij kwam om op de boven en zei: die lieveling, <laughs>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 naar de man, ons voor de Ze denkt dat ze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 is gedaan met jouw superaan. Want de is compleet door de man. De ogen zijn, ze makkelijk houden.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 En met de laatste asem kwam de Hoge Zee. <tie> oh, ik word niet goed. Het is gedaan, met die oude ze praat. Want er is daar de man. De Hoge Zee, kunt want... ze <tie> <laughs> Dank je niet zo aan, sorry. Dank je niet zo aan. Ik vind het Het is toch maar een grammafoonplaatje. dag, de, het voor de, Zidag, de vokker, die oude zit er op de woning in die pijn. De trappenzaak, boei, de trappenzaak, trappenzaak, trappenzaak, trappe boei. Kort aan een stap, kort aan een stap, maar die loopt op de trap.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 nu is je weg, nu is mama weer weg. Hoe de dame daar boeren? De dame daar? de boeren, de daar? zou de boeren, de dame zou de boeren, de dame de boeren, de dame zou de boeren, de dame zou de boeren, de dame <SILENGELS> <SILENGELS> nu is het uit, nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Moeten we even stil zijn? Haha, de gele papi. Gaan we naar beneden? Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg.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 Nou, mijn hier zin te voorschijn komt en de wereld om me heen verstomt, snuif ik lekker de lucht op van de koeien, met lig ik te wiegen en te dromen in mijn hang met kindersom, dan ban ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon daar op mijn volkstuin, bij mijn zonnepint, Boven de zafolie koopt, waar de luisje zit, maar dat mag niet hinderen het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stooien Daar mag geen mens zich mee bemoeien Het doet me niks, dat er wel wijs in zit In mijn volkstuin en in mijn zonnepin Kijk eens naar mijn edel dahlia naar de knoppen in mijn faxi. Ja, zie me ze ringen, nou ik heb ze wit en paars. Maar vergeet me, vergeet me nietjes niet. Kijk een eens even tussen het riet, want in mijn slootje, daar woont het echt parsteek, al niet Alles maakt me nooit vervelen. Want ben ik de mensen moed, dan grijp ik heel gauw in mijn schuld. En vlucht ik naar mijn villa toe op mijn eigen volkstuin, thuis, bij Mission 20.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 Een frisse ochtendwandeling, dat is mijn liefste wens En als ik dan mijn liedjes zing, ben ik de rijkste mens.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 Dat was Eddie Christiani, het greetje uit de polder. En daarvoor ook een nummer van Eddie Christiani, maar dan was het... Valderie Valdera, Sivam antwoord? De volgende formatie is een Amsterdamse zanggroep... dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers... voor onder andere de Everly Brothers, McQuire Sisters, Rooftop Singers... en andere Amerikaanse tienergroepen. Ik heb het over de Furaijo's. En uh, in 1957 hadden ze een hit met uh, Bye Bye Love, oftewel...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 Stay Keer. Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, ik wil op bij je zijn. Dan waren alle dagen vol vuur en zonneschijn. De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen...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 Als ik je zie Al is het een keer of drie Maar gaat veel te veel voorbij Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag Wil ik s'avonds bij je zijn Dan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 Mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam, zeggen.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 ik het van brek. Ik ben zo blij, zo blij Dat me rust van volle zit en niet opzij Wat kleeft dat kind. Geen wonder, zo zijn blij, je was een stijfselkissie Dat me rust van volle zit en niet opzij Er kwam vandaag een dwangbevel Maar ik kreeg heus geen kippenvel la la la la, la.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 Dat we reeds gaan beuren zitten en niet op zee. Allemaal! En ik ben zo blij, zo blij. Dat we reeds gaan beuren zitten en niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Dat we reeds gaan beuren zitten. Dat we reeds gaan beuren zitten. Dat we reeds gaan beuren zitten en niet op zee. Ik ben zo blij. Zo blij oh ja, nou, jongen, het is afgelopen uh, Ik zing dwars door het etiket heen. Dat mijn heusvervoer zit er niet zijn. Ik ben zo blij Zo blij Dat mijn ik zo er Ik heb een boven Zo niet mijn stoffer Nou reken maar Ik kan boenen Ach, mees om te zoenen ik ben dadelijk al, ja gelooft me, vrij met mijn stoffer. Ik ben vlug op de been, neem een keil in een dweil, in een vuil, rots, zo ben ik. Door het leven te zweven, dat kennen iedereen. Als je maar doet, als zo zoveel, wanneer nog geld.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 Geweest. Hij jaagde op leven, hij doodde een stier Hij heeft een bondet en nu blijft hij hier Al is terug het zet afrika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 Elke dag kijk ik s'avonds naar een venster in de straat. En mijn hart begint te bonzen als het lampje in haar kamer branden gaat. Maar Jan, maar Jan stiek vanavond, je ligt dan. Dan is dat het dikke dat je hoort van nee. Maar Jan, maar Jan steekt vanavond, je ligt dan. Die lamp in je kamer steekt voor mij. Morgen vroeg. Hoop ik bloemen, hoop ik bloemen Het is wel, het is wel Nee je aan, ben je aan Ik vertel, ik vertel Aan je vader, aan je vader. En je moeder, dat we samen trouwen gaan Ik bloemen, maar Jan Zing brengt breng lamp, lamp, die breng die, lamp, breng die lamp, als we trouwen breng Die lamp in je ramen staat voor me. Die lamp in je ramen staat voor me. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer. Een zin is aflevert er en die rolt weer iedere keer.